Wat uur. met het NWS-journaal. De vakbonden van BOA's denken erover om landelijk actie te gaan voeren. De buitengewone opsporingsambtenaren eisen meer beschermingsmiddelen... als wapenstok en pepperspray. Directe aanleiding voor de mogelijke actie is een nieuw incident gisteren in muiden, waarbij een BOA gewond is geraakt. De man sprak jongeren aan die van de pier wilden springen. Die mishandelden hem. De handhaver raakte gewond aan zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis... Twee mensen zijn aangehouden, er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. Onafhankelijk Kamerlid Wiebren van Haga is lid geworden van Forum voor Democratie, meldt een vandaag. Maar hij wordt geen lid van de Tweede Kamerfractie van die partij. De oud-VVD'er zou niet zijn op een plek op de kieslijst. Van Haga werd vorig jaar uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet. Hij zou met zijn woningverhuurbedrijf regels hebben overtreden. Ook was hij betrapt met alcohol op achter het stuur. Geruchten dat hij zou overstappen naar Forum werden door Thierry Baudet toen ontkend... die zei niet in zeten willen gaan met een zetelrover. De NS loopt de komende vijf jaar gemiddeld bijna een miljard euro per jaar mis door de coronacrisis. Daarom zijn bezuinigingen nodig en moet de overheid bijspringen. Of daardoor medewerkers hun baan verliezen is nog onduidelijk. De top van het vervoerbedrijf heeft dat gezegd op een online personeelsbijeenkomst worden nu veel minder passagiers vervoerd dan voor de crisis... en voorlopig kunnen er door het coronavirus minder passagiers in de trein. De NS zegt dat de prijs van treinkaartjes niet omhoog gaat. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd... dat op alle federale gebouwen en nationale momenten in de VS... de vlag de komende drie dagen half stok hangt. Het gebeurt ter ere van de Amerikanen die zijn overleden aan het coronavirus... maakte de president op Twitter bekend. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon. Vanuit het noorden trekken buien over. Het wordt 21 tot 28 graden. In het weekend een enkele bui, ook wat zon. Een stevige wind en dan zo'n 18 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 de harde bekers in de zorg die, die anders slapen, maar 17 miljoen mensen is het best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis maar 17 miljoen mensen dus de in dezelfde richting komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde schrijft je niet de wetten voor, je laat je Welkom bij een gloednieuwe uitzending van ZFM Live op deze vrijdag 22 mei. En zoals u van mij gewend bent, met als openingsnummer 17 miljoen mensen van Daphne Michelle en Snelle. Nog steeds relevant. Gisteren presenteerde ik de uitzending uh, ook uh, samen met mijn goede vriend Mike. En vandaag doen we dat gewoon gezellig nog een keertje. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer gezellig. Ja, daar zijn we weer. Met vandaag weer een uh, bomvolle show. Toch nog ervan kunnen maken. Uh, zometeen eerst hebben we het uh, kort over de drukke zomerse hemelvaartsdag van gisteren en hoe gaat dat er het de komend weekend uitzien. En aan nieuws sprak daar onze burgemeester over, dus dat zometeen. Om half elf, Leon van Es met het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. We hebben het ook nog kort over het uh, NOVA-college in Haarlem, want uh, die zet vrijwilligers in om uh, alle examens die daar worden afgenomen op het MBO uh, in goede banen te laten leiden. En uh, naast, al dat, naast dat nieuwtje hebben we nog veel meer ander nieuws klaarstaan. Echt best wel veel. Opmerkelijk nieuws uit de regio. En bijvoorbeeld ook wat een leuk nieuwtje is... is dat Pac-Man vandaag uh, uh, 40 jaar alweer bestaat. Dus daar brengen we ook weer even aandacht aan. In het tweede uur hebben we het over Haarlem Zinkt. Een initiatief van Haarlemse zangers... Uh, die langs verzorgingstehuizen gaat... om daar mensen een, uh, op te vrolijken met een mooi optreden. Daar spreken we straks in het tweede uur... Woord voor De roos van Buringen over. Charles Aznavour zou vandaag 96 jaar zijn geworden. Dus een aantal mooie Franse stations zullen zeker ook niet ontbreken in deze uitzending. Houdt u nou ook zo van zijn muziek en weet u wel een mooi nummer die wij vandaag kunnen draaien? Bel dan zeker naar onze studio 023 573 0393. En dan komt het helemaal goed en wie weet mag u ook nog even op de radio een... Uh, een mooi verhaaltje vertellen bij het nummer wat u heeft uitgekozen. Nou, dat en nog veel meer natuurlijk in deze uitzending. We gaan er weer een leuke uitzending van maken. En uh, uh, met natuurlijk in combinatie met heerlijke muziek... bij elkaar gezocht door mij en Mike vandaag ook weer. We beginnen lekker rustig met een mooi nummer van John Legend. Hier is Safe Room. Just a little bit loud Is worth a moment of your time Knocking on your door John Legend met uh, Safe Room. En ja, het was uh, afgelopen donderdag gisteren dus uh, mooi weer. Lekker zomers weer op Hemelvaartdag uh, natuurlijk. Dus dan is het logisch dat je erop uit wil en het liefst natuurlijk naar onze mooie Zandvoortse kust. Gisteren spraken we met Leon van S, die live verslag deed uh, van de situatie op de boulevard toen. Toen om half elf was het er nog gezellig druk, zeiden we gisteren nog. Ja. Maar was de toestroom uh, al best aanzienlijk van het aantal bezoekers. Uh, mensen op het strand hielden netjes aan de uh, anderhalve meter afstand. En zelfs nog meer, dus dat ging allemaal uh, prima. Maar rond het middaguur kwam de veiligheidsregio Kennerland toch met de oproep om de kust te mijden vanwege de grote bezoekersstromen. Uh, de gemeente Zandvoort nam het verzoek direct over... en riep ook, dan ook vanuit de gemeente op niet meer naar Zandvoort te komen...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 Uh, ja, dat is jammer, maar uh, het is niet anders. Worden mensen nu tegengehouden? Nou, we hebben inderdaad op een bepaalde... Oh, oh ja, dat is... Uh, <laughs> dat is, uh, zijn we gewend van de website van NN Nieuws. Niks ten aardele ja. van NN Nieuws, maar hij buffert soms nog wel even. Ja. Maar in ieder geval, uh, de strekking van wat de burgemeester zei... is dat hij het erg uh, jammer vindt dat die oproep toch weer moest uh, komen om uh, de kust te mijden... En de vraag van de journalist was: worden er nu mensen tegengehouden? Uh, in eerste instantie nog niet, maar dat werd later uh, werden de verkeersregelaars ingezet om uh, uh, netjes de mensen aan de toegangswegen naar Zandvoort te vragen om om te keren en te vertellen dat de parkeerplaatsen niet meer uh, bereikbaar waren of tenminste te vol waren. Dus dat is uh, gisteren gebeurd. Ja, zomers weer natuurlijk gisteren. Vandaag ziet het er alweer wat bewolkt eruit. Dus ja. misschien hebben de mensen nog net geluk gehad... dat ze gisteren van het mooie weer hebben kunnen genieten. Ja. Zomers weer. Ja, logisch dat mensen het strand opzoeken, zou ik zeggen. Ja. Maar waar ik dan ook meteen aan denk, als het druk is... Waarom ga je dan? Waar, waarom ga je dan alsnog? Ja, kijk, aan de ene kant begrijp ik best wel dat mensen, vooral mensen die in de stad wonen, even het strand willen opzoeken, even uitwaaien. Kijk, ja. wij hebben hier natuurlijk het geluk dat wij. Ik had het in de buurt zijn van de duinen, het strand. Maar er zijn ook genoeg mensen in Amsterdam of zo die het strand toch niet zo dicht in de buurt. Of in ieder geval niet op fietsafstand in de buurt hebben. Dus nee. Ja, ik begrijp best dat mensen dan het strand opzoeken. Maar aan de andere kant, als je, als je dan inderdaad weer vraagt: als het druk is, ga je dan alsnog. Ja. Ik denk ik niet... Um, dat heeft er ook mee te maken natuurlijk... Dat ik sowieso niet echt een strandpersoon ben. Nee. Maar <laughs> ook als je wel graag naar het strand gaat... Ja, uh, waarom? Ja, ik hoop dat gisteren ook natuurlijk vooral... Uh, de zandvoortse mensen ook nog van het strand hebben kunnen genieten. Want uh, ja, als alleen maar daar mensen zaten van buitenaf... Uh, was het ook wel mooi als uh, de standwoordse zelf daarvan hebben... Ja. Kunnen profiteren natuurlijk. Uh, ja, drukte op het strand... Ja, het is, ik, uh, het is denk ik niet alleen strand, het is sowieso een beetje een trend: drukte overal op, op parken. Ja, het val, het val, weet je wat het ook is? Dat las ik vanochtend uh, ook ergens. Als het uh, rustig is, een hele lange tijd ergens rustig is geweest, ja. dan valt elke uh, ma manier van veel mensen, dat is meteen heel veel drukte. Nou, we zagen natuurlijk ook wel foto's uh, ja, uit Amsterdam ja, van overvolle parken: dat Vondelpark, is echt park, druk. Ja. Ik, ik, dat maar. is natuurlijk niet acceptabel nu natuurlijk. Um, ja, aan de andere kant vind ik het ook als, als je anderhalve meter afstand houdt moet het in principe kunnen. Maar wel in de buurt, uh, ga niet bijvoorbeeld naar, met de trein een half uur om naar het strand te gaan. Ja, ja. Te vol is te vol. Ja, te vol inderdaad. Vol is vol. Um, ja, en dan heb je natuurlijk uh, op het strand zelf waren wel de toiletvoorzieningen gisteren weer geopend... Uh, onder een paar voorwaarden dat de uh, toiletvoorzieningen van de strandpaviljoens uh, vanaf het strand bereikbaar waren. Dus dat je niet uh, het gebouw van de strandtent inhoefde. Dus uh, dat was wel allemaal uh, uh, goed geregeld. Dus dat was mooi. Ja, dat ze wel goed gelopen hebben met, uh, met alle dichte strandtenten. Uh, om, uh... Ja, er was natuurlijk wel een optie. Dat is al een tijdje natuurlijk bij uh, verschillende horeca en strandtenten om daar af te halen. Ja. Dus uh, ik hoop dat ze gisteren nog wat hebben kunnen... Verdienen de ondernemingen, want uh, dat He? hebben ze wel gemist. Ik denk het zomaar wel, ook al is het alleen met de toiletten. Dat uh, <laughs> zou ook wel goed binnenlopen, ja, denk ik. Zeker. Uh, en natuurlijk, het was prachtig weer gisteren. En we hebben dan wel niet een oceaan, maar een Noordzee, maar toch hier Raccoon met het nummer Oceaan.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 Van mij een oceaan om te verzuipen, een dag overwalen, een held te zijn. Laat die ander nu maar kruipen. Een oceaan vol is van mij, alleen. Raccoon met Oceaan hier bij ZFM Live op deze 22 mei vrijdag. Minder zonnig dan gisteren, maar we zijn nog even vrolijk natuurlijk. En het is wel lekker warm. Oh. Wat, wat komt daar nou tussendoor? Wat is dat, Mike? Is, is, Jij dat, hebt is het aangezet. Is het Pac-Man? Dat is, is Pac-Man, uh, Pac uh, dames en heren, want Pac-Man bestaat vandaag alweer 40 jaar. Ja, je zou het bijna vergeten, de arcade game uh, gemaakt in Japan. Uh, vele van die arcade games zijn natuurlijk ontwikkeld uit dat land... Uh, bestaat vandaag 40 jaar alweer. Ik denk dat wel uh, voor de mensen die dat, uh, die periode hebben meegemaakt... dat iedereen hem wel kent. Pac-Man, uh, wat, wat moet je nou eigenlijk opeten in die game? Ja, wat zijn dat nou? Van die puntjes. Dus iedereen moet dat puntjes, maar ik denk dat het wel iets anders moet zijn, toch? Ja, iets... Uh, en die spookjes. En die spookjes, ja. Die spookjes, dat is interessant, want de makers van Pac-Man... Uh, ja, arcade games Is nu nog steeds wel een beetje denk ik Maar vroeger zeker echt iets Voor uh, mannen en jongens uh, Wat ze wilden maken met deze Game is uh, Schattige spookjes Die dan ook aantrekkelijk waren voor vrouwen En uh, zeg maar een soort vrolijke game En uh, ja Waar je dus uh, als uh, Geel mannetje wordt achterna gezeten Door spookjes En ondertussen moet je het parcours door Nou iedereen kent hem wel, ja. er zijn ook Tientallen uh, spin-offs, tientallen andere versies. Later kwam natuurlijk nog... Uh, Mrs. Pac-Man. Mrs. Pac-Man inderdaad, ja, dat klopt. Ja, maar sowieso, als je, als je überhaupt uh, hoort wat je nu zegt van het concept... het, is echt, het klinkt super saai bij uh, de ja. standaarden van... ja, wat doe je nou eigenlijk? Ja, ik eet puntjes en spookjes. Ja. En dat doe je dan een paar uur? Yeah. En dat en dat voor, ja. En daar betaalt hij dan voor de speelhaal. Ja, dat is uh, wel fijn dat die trend een beetje, beetje over is. Nou, je hebt, nog, je hebt ja. nog steeds arcade hadden natuurlijk, maar... Uh, Nee, inderdaad, maar uh, je ziet ze wel steeds minder, hè, die Pac-Man. Uh, ja, Pac-Man zie je steeds minder, ja. arcadehallen zijn op zich nog wel een dingetje, ja. natuurlijk hier Cirque-Sansfort. Ja. En uh, je hebt bijvoorbeeld de Amsterdam ja, Amsterdam-game Station. Ja. ja, inderdaad, klopt. Uh, ja, Pac-Man. Uh, ja. Ja, ja, een galen. hele simpele game, ja. die toch weer populair is. Nu heb je natuurlijk ja, ook van die simpele game. Ja, ook gewoon zelfs veertig jaar later gewoon nog steeds uh, bekend. Nog steeds bekend. Iedereen, iedereen kent het geluid, iedereen kent het, het, het plaatje ervan. Ja, zeker. Ja. En uh, wat natuurlijk ook wel leuk is, we hadden een paar jaar geleden natuurlijk Flappy Bird. Oh ja. Was ook Was Flappy ook zo'n uh, ook zo'n simpel spelletje. Ook zo'n simpel spelletje. En daar moet je toch van hebben denk ik. En het laat eigenlijk toch zien dat dat niet alles ingewikkeld hoeft te zijn om leuk te zijn. Nee. Maar of inderdaad. Flappy Bird leuk is, dat toch wel echt een grote vraag hoor. Was was dat nou echt leuk? Flappy Bird... Uh, ik denk dat het vooral veel gespeeld is, ja, arcade De naam zegt het al. Je moet steeds opnieuw beginnen als je niet ver genoeg ja, komt. Ja, natuurlijk. Ja, dat is. Ja, Flappy Bird, dat, dat, maar ben blij dat dat er niet meer is. <laughs> nee, dat is ook helemaal ja. verdwenen van alles. Van alle platformen gewoon. Nee. Maar Pac-Man is tot nu toe uh, nogal nog vrolijk gebleven. Ja, ja. Nog even het geluid. Ja, oké. Okay, ja. Ja. <laughs> ja. We zetten het maar niet te hard, want nee, anders plaatsen we je speakers op thuis. Dat, kan dat is ook doen. niet helemaal de bedoeling, inderdaad. Uh, van de drukte van Pac-Man gaan we over naar een rustig nummer van uh, Maral en Daan. Nederlandse artiesten met Little Raindrop. En binnenkort komen ze met een nieuwe single. Daarover binnenkort meer in, ook in dit programma, ZFM Live. Maar eerst dus een nieuwste single van begin dit jaar, Little Raindrop. So you and then, little Raindrop, Little Raindrop...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 in the day, season storms, a story passing by. But now the clouds are opening up their arms. Falling down won't be that hard. try your troubles, and you will see you'll be where you have to be. Da -da.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 floor Nummer van Moral en Daan, A Little Raindrop. Binnenkort dus meer over hun uh, nieuwe single. En natuurlijk ook uh, hoe het voor hen is om uh, in deze tijd artiest te zijn. En hoe dat dan gaat met optrainers die natuurlijk niet doorgaan. Maar misschien hebben ze daar wel alternatief voor bedrag, uh, bedacht. Binnenkort daar meer over. Oh, uh -oh. wie hoorde ik nou weer binnenkomen? <laughs> Is het weer Pac-Man? Ja. Oh, hij staat nog onder mijn schuif. Oh, Ja, oh, oké. Okay. Ja. ja, hij staat nog. Oké. Okay. Ja, uh, ja Pac-Man gaat deze hele uitzending, denk ik, uh, kapen. Ja, dat is we, we proberen het te voorkomen, maar hij komt steeds binnen. Dus, ja. Uh, en dit, dit uh, geluidje heet ook wel Waka Waka, de uh, sound ervan. Maar, wat heet er nog meer Waka Waka? Ja. Tien jaar geleden alweer. Niet precies ja. vandaag, tien jaar geleden, denk ik. Maar deze zomer, tien jaar geleden. Deze zomer, jaar, jaar geleden. Het WK 2010. Oh, oh. We zullen maar niet zeggen welke plek Nederland uh, eindigde. Maar uh, de Fufu Zela natuurlijk, die uh, prachtige toeter. En uh, ook een nummer van uh, Shakira. En omdat het bijna zomer is en gisteren zo lekker zomers weer was... en vandaag hopelijk ook weer, draaien we een uh, nummer van uh, Shakira. Het themanummer van WK 2010... En uh, ja, Shakira met uh, wakka wakka. Oh, van de ene wakka wakka naar de andere. Naar, van de ene naar de andere. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Daar gaan we hoor. Oh nee, uh -oh. we voelen het alweer. Ja. Zometeen om half elf, Leon van S live vanaf de golfbaan. Met het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. Maar eerst, wakka Shakira. Wakka. using your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, it up, oh, oh and if you fall, get up, eh-eh-eh, cause this is Africa. For Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. a moment. No hesitation. Today's your day. You feel it. You pave the way. You believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. This man for Africa. Ah! Kira zing nog even lekker door met, uh, met de thema-song van het WK 2010. Ja, het is alweer zo lang geleden. Waka waka. Maar uh, wie er ook helemaal klaar voor staat, swingend op de golfbaan, is uh, Leon van Es. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jelme. Ja, in mijn uh, ochtendronde hardlopen <laughs> heb ik besloten als een soort uh, hollende verslaggever... ...zandvoort door te gaan de komende tijden. En ik sta dus nu op de op de, duns, de golfbaan. En uh, die is sinds een week weer uh, open voor de jeugd boven de 18. Oké. Okay. En uh, ik sta bij Dennis, de teaching professional. En ik ga hem toch eens vragen, hoe is het bevallen? Uh, het is wel lastig. Er zijn uh, vooral veel uh, jongeren boven de 18 die toch wel uh, het moeilijk vinden om zich aan te passen. Er zijn er heleboel die het wel uh, ja, zonder problemen doen. Er zijn er ook best wel wat die, zeg maar, ja, toch een oude gangetje gaan, zeg maar. Dus eerlijk gezegd, wat we wat we horen, dat ze uh, te veel al in een oude routine vervallen. Heel veel, heel veel, en ja. een van de dingen is dan te laat komen, hè, want je oh. moet nu echt op tijd komen. Ja. Jullie hebben uh, de starttijden naar 12 minuten gezet, zodat er ook wat meer ruimte is. En toch is het lastig voor de mensen om niet aan te komen rennen op het laatste nippertje. Ja, dus dat verzoek is gewoon, let heel goed op. We proberen dat door middel van appjes van tevoren, mailtjes van tevoren duidelijk te maken. Maar jongens, kom op tijd, want hè, we hebben gewoon regels waar we ons aan moeten houden. We worden ook best regelmatig gecontroleerd. Hè, dus dat is ook een belangrijk item waarom we gewoon daar streng in moeten zijn. We kunnen het niet, hè, zeg maar, ook voor de gezondheid niet doen, maar ook vanwege de regels. En eh, opvallend, hè, we waren al twee weken langer met de jeugd bezig, hè, daarvoor. Ja. En dan ging het eigenlijk heel soepel. Echt heel soepel. En nu, met de... Boven de 18 ah, hebben we toch wat meer af en toe, wat strubbelingen, zeg maar. Zou dan die jeugd boven de 18, de woorden van Rutte van de week dat de jeugd zich meer moet inspannen om leuk mee te doen, niet begrepen hebben? Ik vermoed zoiets, ja. ja, ja, ja. Dat ze toch, ja, ze doen het al heel lang hè, op die manier, dat is ook mee. We zitten hier al een jaar tot twintig. Dus ze konden best wel twintig jaar, hè. sommigen echt al zo lang, net als ik hier al zo lang zit, hun, hun gangetje gaan, zeg maar. Al wat soepeler en wat flexibeler in de omgang. Maar dat, ja, dat gaat ze gewoon niet. Meer. We zitten nu met ja, strengere regels. En daar ja, hebben zich ook aan te houden. Hoe komen ze hier al zo lang? Ja, de regels gelden voor iedereen. Ik heb uh, ook een paar andere dingen gezien. Uh, ik zat even op het reg registratiesysteem te kijken. En ik heb gezien dat jullie gewoon van 8 tot 8 vol zitten, zo'n beetje. Ja, het is, uh, het is best druk. Uh, Gastspelers, maar ook de vaste spelers. Uh, daarom is er ook een reductie. Uh, niet, je, je mag maar twee keer per week spelen. Uh, als, ook als je vast lid bent bij ons, uh, dan is het ja, om eigenlijk gewoon iedereen de kans te geven om, uh, om uh, te kunnen spelen. En vanwege die 12 minuten is er wat in de ruimte. We hebben tussendoor ook een extra buffer zitten. Waardoor we de, de, de bukkers makkelijk aan kunnen haken, een beetje uitloop hebben om, om ja, strubbelingen te voorkomen. Uh, maar daarom zit je er dus nog eerder vol. En uh, toch zijn er mensen die dan toch zeggen, ja ik uh, kon altijd drie vier keer per week spelen, nu gaat dat niet. Ja, uh, zegt dan meestal dan blij dat je in ieder geval kan. Ja. En uh, ja, dat is dan toch een beetje, een beetje wennen. Nou, ja. Ik heb ook gezien toen ik van de week zelf speelde, dat uh, de bal gaat niet echt meer de hole in echt niet meer de cup in. Nee. Er zit een, uh, een klein stukje schuim in en als je de stok raakt, dan ben je al binnen. Ja, de, de regels uh, zijn uh, recent veranderd dat de vlaggenstok sowieso geraakt moet worden. Maar vanwege de coronaregels is het aanraken van zaken als een bunkerhark of een vlaggenstok ja, minder gewenst. Uh, het uit de hol halen van de bal is ook wel aanraakversie, zeg maar. Uh, dus vandaar de, de noodoplossing die, die door de NGF ook is aangedragen landelijk... Om, ...om de hol dicht te maken op een bepaalde manier. En wij hebben dat gevolg gekozen om daar een blauw stuk kunststof in te schuiven. Uh, betaalbaar, hè, als het zou als het zelfs is, zo weer vernieuwd. Uh, er is nog geen wedstrijdverband, dus het maakt minder uit. En we zeggen inderdaad heel soepel, als je de vlakstof raakt, uh, klaar, ga door naar de volgende hol. Dat betekent dus ook eigenlijk dat uh, qualifying spelen, even ter verduidelijking voor de luisteraars, dat is om je handicap dan wel te verbeteren dan dat je hem slechter ziet worden? Ja. Dat is niet mogelijk? Uh, heel simpel, het kan. Want de app die daarvoor gebruikt wordt, ziet niet hoe er gespeeld wordt. Oh, wacht even. Je gebruikt dus de golf.nl app uh, waar je scorekaart op staat. Ja. Die gebruik je om je qualifying te spelen. Ja. Ook die heb je, dan heb je dus je eigen telefoon bij je. Je hoeft niet op een andere scorekaart te knibbelen of wat dan ook. Je kan gewoon je eigen gang gaan. En ja, de, de, het wordt ook vooral gevraagd van de speler zelf om daar eerlijk mee op te gaan. Ja. Iedereen die uh, zou willen spelen, betekent van tevoren registreren ja. uh, via de website dunes.nl. Daar staat ook precies in hoe je het moet doen. Papa, papa. En uh, je komt dan vanzelf op het goede plekje terecht. Ja, je wordt er naartoe geleid via stappenplan zeg maar. En er zijn ook nog links te vinden hoe boeking is daar tijd. Uh, hoe voel ik een in dat soort dingen? Dus je wordt uh, de weg wordt gewezen, zeg maar. Nou, hartstikke bedankt Dennis. Ik uh, wens jullie nog heel veel succes de komende tijd. Dank je wel. En uh, doe maar moment dat we eens een keer een wedstrijd mogen spelen, komen we nog even langs. Zeker weten. Oké, dank okay. je wel. Fijne ronde nog, hè. Dank je. Goed, Jelmer. Ja. Ja, nou, dit was uh, Dennis. Teaching professional. Nou, hartstikke goed uh, om te horen dat dat ook weer een beetje wordt opgezet. Ja, ja, ik loop nu nog even naar een van die uh, kinderen toe van uh, boven de 18. Ja. Er staat hier een meneer te putten. En ik ga ook eens even vragen hoe dat nou is dat je weer mag ballen. <laughs> hij, hij moet even een put maken. Even kijken of hij uh, inderdaad al niet zijn kwaliteiten vervult. Nou, heel goed, heel goed. Goed, u bent? Jokko op. Job van Bentum, u bent lid hier? Nee, ik ben geen lid. U bent lid, geen nee, lid, maar nee. u komt hier wel regelmatig ik heb, spelen. Ik heb hier een uh, ballenkaart. Ik, ik, ik de ken de... hem, ik heb hem zelf ook. Okay. Ja, dat is een hele. Ja. Hoe is dat nou al die maanden dat je eigenlijk niet echt ballen kon en nou kan het ineens weer? Ja, ik heb echt toegeleefd, want ik heb de hele tijd niet gevolgd en ik uh, ben in maart ben ik, uh, begin maart begonnen. En, na, uh, en echt om het weer fanatiek op te pakken en uh, een week later hoorde ik dat ik iets niet meer terecht kon. Dus ik had het ook En uh, ik heb het nu weer met het opgepakt. Dus het wordt nog even flink oefenen om weer gewoon de oude vorm te pakken te krijgen? Abs absoluut. Nou, ik ja. zie ik ook naar uit. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Goed, dat, uh, dat was dus een van de kinders boven de 18. Eens ja. uh, even kijken, wat hebben we nog meer van nieuws? Uh, ja, nou wat het nieuws toch eigenlijk van de dag was, van de ochtend was... dat was dat gedoe in Heimuiden. Het is echt toch te gek voor woorden dat zoiets gebeurt. Ja, dat filmpje wat er rond is gegaan over ja, die uh, maar, handhavers die zijn... Uh... Wat die kids uitvoeren, dat, dat kan toch niet? Nee. Uh, echt te gek. Nee, dat is en ik inderdaad... Ik denk dat, we daar, uh, uh, ja, dat ook ouders daar toch eens even flink uh, mee aan de gang moeten. Ja, um, ja want die, het is belangrijk dat die mensen gewoon hun werk uh, moeten doen. En het is nu ja. ook al landelijk uh, natuurlijk uh, opgeroepen door de BOA's. Hè? Door de ja. mensen om in actie te komen, dat ze ook meer uh, respect verdienen. Want uh, zeker in deze tijd worden ze steeds meer ingezet om uh, alles in goede baan te leiden. En dan is het belangrijk dat dat goed uh, verloopt natuurlijk. Ja, absoluut. Nou, wat hebben we nog meer? Uh, nou, gisteren ging het eigenlijk op het strand best goed. Ja. Het tijd is dat zo rond 12 uur uh, de poort naar uh, Zandvoort toch alweer... Behoorlijk dicht moest, want liep, uh, ja, het stroomde over. Ja, zeg maar. De, want dat was ook omdat ze niet meer uh, alle afstand zeg maar, konden verzekeren, toch? Want eerst ging dat nog wel goed, maar toen uh, ja. was er een te grote bezoekerstroom. Als ik het ja, ik ben ja. om, om twee uur nog even bezig ja. kijken. En ja. En toen ging het eigenlijk best nog wel heel goed. Oké. Okay. Maar uh, daarna, ja, het werd te veel. Het ja. kwam te veel de trein uit. Dat, ja. Het had, dat was ook niet meer uh, Nee, inderdaad. Eigenlijk, ja. Uh, dus dat was een dingetje. Maar goed, de rest, deze dagen verder zal het niet zo gek veel. Het weer is ietsje minder. Hoewel het des lekker is, het is niet koud. Nee, dat klopt inderdaad. Ik vind het, ja. ik vind het wel benauwd vandaag als we het toch over het ja. weer hebben. Wel, uh, zeg ja. maar, uh, ja, door de bewolking denk ik dat dat komt. Maar ze voorspellen vandaag uh, inderdaad wel warmte, maar uh, minder zon. Dus, ja. uh, nou dan hebben we nog een klein ander dingetje. Dat is uh, de reguliere zorg. Komt je stap voor stap uh, uh, op gang. Oh, dat is, dat is mooi. Natuurlijk ook uh, wel, uh, wel hartstikke gunstig. Ja. Um, nou, iedereen, we, we moeten ook niet bang zijn, hè. we moeten gaan, want het, uh, het gaat toch om een heleboel levensjaren, zoals dat zo mooi heet. Ja. Um, wat hebben we nog meer? Ja, wat, wat wel leuk is dat we vandaag sowieso weer twee programma's live gaan op uh, ZFM. Hartstikke leuk, Om ja. vijf uur gaat Walter erin met uh, Welkom in Zandvoort. En om acht uur, nou, Jeroen, ik dacht alweer voor de tweede keer, maar die gaat weer helemaal los met See It. Oh ja, ja, dat is uh, altijd uh, lekkere muziek uh, op de vrijdagavond. <laughs> ja, dus, nou, dit was zo'n beetje het, uh, het nieuws van deze morgen. Ik ga weer verder met rollen. Nou, helemaal super. En uh, mocht ik weer nodig zijn, ik hoor het. ja. Veel succes daar nog en uh, dankjewel voor je bijdrage. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Ja, dat was uh, Leon van S met de uh, interview dus uh, op de golfbaan de Dunes in Zandvoort. En uh, met het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. Wij gaan weer even naar muziek. Hier is uh, Common People van de rockband Pulp. He said, I wanna live like common people, I wanna do whatever common people do, wanna sleep with common people, I wanna sleep with common people like you. Or well, what else could I do? I said oh, I'll see what I can do. I took you to a supermarket I don't know why, but I had to start somewhere So it started there I said, pretend you've got no money And she just left and said, are oh, you so funny? I said, yeah I can't see anyone else smiling Are you sure? You want to live like common people You want to see whatever common people Wanna sleep with common people You wanna sleep with Common people like me But she didn't Understand She just smiled and held my hand I went to class Above the shop I cut your hair and get a job I smoked some flax And played some pool Pretend you never went to school It's still you Stop it Oh yeah Dat was de Engelse rockband Pulp met uh, Common People. Het blijft een lekker nummer. Toch, Mike? Ja, ik vind het wel. Ja, zeker. Dus, uh, ja. Maar weet je wat ik nou echt een van de moeilijkste vragen vind? En het is uh, misschien geen eens zo'n moeilijke vraag klinkt. Maar als mensen aan je vragen... Wat is je favoriete liedje? Wat is je favoriete film? Je weet het altijd. Je bent er ook dagelijks mee bezig. Je luistert dagelijks muziek. Maar ja... Wat is jouw favoriete nummer? Ja, dat, is, dat, dat verschilt volgens mij bij mij echt per paar maanden. Ja. En het, het ligt uh, ook natuurlijk aan... Uh, misschien heb je hem in de serie gehoord, een nummer. Ja. En dan heb je natuurlijk al eerder... Uh, dat je misschien hoger op je lijstje hebt staan. Ja, kijk, het is met mij met nummers en films zo... Ik, het verschilt ook heel erg per, per seizoen. En per gewoon... Het, nummer, muziek en zo is allemaal een beetje gebaseerd op uh, hoe je je natuurlijk ook voelt. Dus het verschilt ja. ook heel erg. Ja, zeker Ik ben wel heel lang trouwens echt niet om, de, om de vraag te beantwoorden Heel, heel lang een groot geweest van het nummer Solo Zomer 2018 uitgekomen oh, ik, van, als, uh, van, van, ik weet niet of, wie het nou zingt Van, van, wie, is, nee, uh, van wie is dat ik nou? Ik kom er zo op terug Van, so, van Solo inderdaad ja, ja Solo. Dat, dat, dat nummer uh, ja, Dat, dat was vind het? ik wel echt heel lang een fijn nummer van Nog steeds overigens Alleen ik luister het nu minder vaak want Was een uh, zomerhit ja, inderdaad dus echt, niet, uh, ik, vind, ik, ik, ik vind het nog steeds een lekker nummer even kijken. Uh, samen met Demi Lovado en van Clean Band, is Oh ja, is ja die hij. was het, ja. Ja, ja <laughs> ik bedoel, ik, zeg, ik luister nu niet zoveel meer, want ik heb het veel geluisterd. Dat is ook wel weer zoiets. Ja, dat je op een gegeven moment, ben je er gewoon klaar mee. Ja, ik zou het ook niet mijn favoriete nummer doen, maar ik vind het wel een goed nummer. Is, ja, ja. ja. Weet, je, weet je welk nummer ik ook? Uh, je hebt Memories van Maroon 5. Dat ja. nummer ken je denk ik vast wel. Ik, ik, de titel komt wel bekend voor, ik kan het even niet memories voor Memories, Springback Memories, Oh ja, Memories. Dat nummer, nou dat wordt ja. zo vaak gedraaid, ook uh, op mijn werk, uh, waar muziek aan staat. Ja. Ik uh, draai hem gewoon niet meer, want ik ben ja, helemaal ben klaar met het. Ik ben helemaal, dat dat helemaal dat klaar met op een gegeven moment. Helemaal, ja. helemaal uitgedraaid. Ja. Nou, uh, Muziek blijft altijd leuk, lekker voor de ontspanning. Maar weet je nog, 16 januari dit jaar, ja. de, het concert in de Melkweg van Inhaler gingen wij samen ja. naartoe. Ja, toen mocht dat allemaal nog. Toen mocht dat <laughs> nog, inderdaad. Toen kon dat allemaal ja. nog. Vroeger kon dat nog. Vroeger jongens. kon dat nog. We kon het nog ja. een concert uh, in de Melkweg van de eerste band Inhaler. En de, de hoofdzanger zeg maar van dat uh, ja, de leadzanger, hoe noem je dat? Ja, de, de leadzinger. Ja, Gewoon ja. de zanger. Dat is een, uh, een zoon van uh, een zanger van U2. Dus uh, goede muziek, uh, dat maken ze zeker wel. En uh, omdat we het toch uh, over hen hebben, over Inhaler... hebben we hier hun nieuwste single uitgebracht in uh, januari... vlak naar hun concert hier in Amsterdam... And here it is, we have to move on. Dat uh, Inhaler met We Have To Move On. Ja, we moeten weer door, want we hebben nog uh, één klein klaar klaarstaan... voor dit uh, eerste uur van ZFM Live op vrijdag 22 mei. Want uh, de scholen, uh, dat gaat ook natuurlijk gewoon allemaal door. Natuurlijk op aangepaste manier. Maar in ieder geval het MBO uh, Nova College, met de MBO-opleidingen... die heeft uh, iets bijzonders, want die heeft... Uh, uh, die school zet uh, vrijwilligers in om de examens, uh, die natuurlijk toch nog moeten worden afgenomen, in goede banen te leiden. En ja, zo zetten ze uh, vrijwilligers in, uh, in de school, buiten de school, maar ook in de examenlokalen. Ja, en dat viel ons een beetje op. Ja dat vind ik toch wel vrij apart, om eigenlijk gewoon mensen die vrijwilligers zijn, dus totaal niet in dat vak zijn, om die te laten surveilleren in de examenlokalen. Kijk. Ja. In het gebouw vind ik het nog één ding, maar in het examen, ik weet het niet. Het is toch, ja. Want het, heel veel examens zijn natuurlijk ook digitaal tegenwoordig op het mbo. Dus wat is het probleem is met de software? Wat gaan de <laughs> vrijwilligers die bijvoorbeeld normaal, weet ik wat als piloot werken, doen daaraan? Nee, inderdaad, ja. Het, uh, het is wel mooi natuurlijk dat, uh, dat vrijwilligers uh, kunnen worden ingezet. Maar in, het examen, uh, in de examenlokalen zelf, als surveillant uh, functioneren, ja... Daar, daar, daar kan je wat over zeggen, inderdaad. Ja, dat Laten. moet ook inderdaad allemaal al keer binnenkomen. Het idee moet worden gecontroleerd of de studenten past. Er moeten handtekeningen worden gezet. Het is allemaal... Ik vind het net niet zo officieel voor vrijwilligers. Ja. Maar misschien willen ze daar de rekening mee gehouden. Daar zullen vast wel inderdaad afspraken over zijn. Ja. Ik zie ook... Eh, want het is, uh, komt uit het ar artikel op zandvoortnieuws.nl. Zandvoort.nieuws.nl. Zandvoort nou. Ja, dat is uh, helemaal goed. Uh, dat er ook staat dat een uh, ouder van een zoon uh, die op het Nova College zit... dat die zich ook heeft aangemeld als vrijwilliger en daar nu ook uh, actief is. Nou zou dat natuurlijk wel allemaal goed lopen. Maar, uh, ja, ja. daar moet, moet, moeten we maar vanuit gaan. <laughs> dat het allemaal goed wordt uh, geregeld op het we... Nova College. Ja, inderdaad. En uh, om dit uur af te sluiten en om hem nog een beetje te vullen... hebben we een nummer klaarstaan van uh, ja, Don McLean. En uh, ja, dan voel je hem al aankomen bijna. Ja. Een nummer van Don McLean. Hier is American Pie. Tot zometeen in het tweede uur. Waar we ook nog even aandacht besteden aan uh, Charles Aznavoer. Wilt u nou nummers nummer van hem speciaal voor u gedraaid laten worden op ZFM? Bel dan zeker even naar de studio 023 573 0393. En dan komt het helemaal goed. Hier is American Pie. A long, long time ago. Ja, toen was alles nog normaal een hele tijd geleden. Ja. A long, long time ago.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 The day that I die. Helped a skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shell. Eight miles high and falling fast. Landed foul on the grass. The players tried for a forward pass. With the jester on the sideline.